I don't know what the fuck I did. <laughs> <laughs> okay, I'm gonna start over. Boo! <laughs> I'm not a bit loud, huh? <laughs> I like it loud. Well, it's a bit new, this, uh, this element in the guitar, so I'm trying to figure out. Will my menu exist away? Or will I get my proteins from the fruits of the Bible? My vitamin C levels to be okay. What contains the minerals that I crave? Oh, oh the carbs that I need. Getting no fibers from Keep my body going, going through the day And absorb the nutrients I need your life gluten, soy, lactose and sugar free I need for me organic indeed but so will I buy the fruits to keep my blood sugar sugar donuts of the nutrients I need And the Bible is strong to the my Going again and go to the working answer, me. to answer to my good soul. The garden of the green God. Go. the flapper <laughs> I don't know if I need more coffee or less coffee een batterij te gaan opeten. Maar ik hou me in. Ik wou ik een batterij op. Dit is hier namelijk Green Tribe. Daar moet je geen batterij op gaan eten. Heb ik begrepen? Dit is een lied. Over een plant. <laughs> ja, ja. Daar staat hij dan. Echt niet normaal. Wow. Heb je dat gezien? Woehoe! I Even, even hoor, even. Zo so Kan ik je het aanraden? Sweet. Wow. So, so, so, so, sweet. Woo! Is that all? Yeah. Full of, color, of fear. Taking my body all over the place. Feel. Oh, I feel yeah all across the nurse my party don't go down way pa pa pa ta listening. Who's up next? Poetry and noise. Bring it on. Okay. Enjoy. Is er al een prognose voor de pizza? Ja, de prognose is dat de eerste er over tien minuten in gaat. 10 minuten in? En ja, dan we hebben een testje gedaan, maar de oven was te, te, uh, te heet. Oh, uh, te heet. Te heet. <laughs> Branden binnen een minuut. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, de vloer moet heet zijn. Ja, dat is wel lekker als het een beetje... Ja, de vloer moet heet zijn, maar uh, oh, mensen, zijn ongeduld, oh, mensen zijn ongeduldig. Oh, ongeduldige oh, mensen. Dus, ja, dat staat al. Goed bereid, kost even uh, tijd. Hè? Maar, maar waarom zijn die mensen gewoon alleen rijden? Geen idee. We hebben niet of eens borden. Dat is een soort rij toch? Of zijn ze... Ja, ik denk dat de aasgieren. Aasgieren, die zien prooien. <laughs> ik wil eerst nog borden halen, anders moet het uit er handen. Nou ja, een stukje karton toch? Of zo. Nee, naar de borden. Dit is een geciviliseerde plek. Green tide. Ja, maar dan moet je dat allemaal weer gewoon afwassen, joh. We mag het zelf Kijk. doen. En dan doen ze altijd zelf? Ik doe gewoon een stuk karton. Ik eet altijd toetsen voor een stuk karton. Ja, de meeste mensen. Ja. De meeste mensen proeven het verschil niet tussen de bodem en wat erop ligt. <tie> ja, ik ja, ik ja, we even kijken wat hier ja, allemaal... Uh, ja, ...in voor mij. Wat gebeurt er allemaal laat, zie is dus nu al boos. Nu al boos. Goeiedag, muziek op. Ja, Wie het je vandaag? Ja, wat heb je vandaag allemaal gedaan voor mij? Zeg het maar. Een beetje geholpen. Uh, Een beetje geholpen. Kom maar. Wat heb je allemaal, wat heb je allemaal ja. gedaan dan? Dingen helpen. Tillen, ophalen ja, en dingen hebt, snijden. Op, gaat ze nog zo ding doen? Ik dus had een hele grote doos aan die was ja. hier met kaas en zo. ze dus tillen. Heyo. En je hebt dingen afgegoten. Ook oh, afgegoten. En ze heeft deeglopen kneden. Dat was heel heel heel klein beetje, maar je okay. wel gekneden. Oh, dus je kan uh, je eigen pizza maken zo meteen. Ja, denk het wel. Ja, Bob. Ja. <laughs> Ja. Dit is haar broertje, die ging ook helpen. Ja, Noah, die kan ook goed helpen. Ja. Ja. Heb je Noah gezien spelen met dat, uh, dat uh, muurgat? Die... Ja, ik heb begrepen dat je heel veel punten kan krijgen. Oh, hoe hoger je komt, hoe meer punten. En hij heeft er nu al duizend. Ja, hij ja. ging echt. En dan haal ik natuurlijk nooit ja. meer in. Ja, dat ga ik nooit meer inhalen. Nee. Nee. nee. Uh, ja, ehm... Eén moment, ja, zij, zij heeft ook nog dingen te vertellen vandaag, ze komt net aan, haar eerste indruk, jawel, ik weet nog helemaal niet wat er op de pizza's gaat. Uh, dat staat hier, uh, corset, rode paprika, uh, champignons, ja, ui, kaas, zowel mazzerella als gemengd uh, en zwarte olijven. En natuurlijk saus op de bodem. Tomaatsaus, die heb ik gisteren gemaakt. Oh, hebt, uh, ja, van de hier van de tomaten... Wat zegt u? Van de tomaten hier? Uh, nee, nee, want ik, oh. ik heb het thuis gemaakt en ik woon niet hier. Oh, okay. dus, en ik heb hem expres extra dik gemaakt, Versus. zodat ik hem kon vervoeren en dan aangelengd hier weer, want anders dan gaat, oh, nee. dan gaat alles over de rand heen. Ja, ja. Dus ja. <laughs> nou, uh, spannend. Ja, ben je, je, benieuwd. je bent uh, welkom zometeen voor een pizza. Ja, ja, De oven ja. is nu te heet, maar hij is nu weer ja, ja, het uh, afkoelen. Dus we gaan zo, uh, ja. We gaan zo knallen. Ja. ja. ja. Ze duurt een half uurtje Zijn iemand vroeger net. Ja, komt eraan. Ja, ja dus, <laughs> nou, we zien het voor zelf. Op een ja, moment gaat hij, gaat hij erin, en dan, loopt dan loopt uh, komt hij eruit. En dan uh, ja. is een uh, live ja, op radio verloopt. op, op, op, op. Ja. oké, oké. Oké, Hoe kom jij hier? Wat, uh, wat doe jij hier eigenlijk? Ja, ik ben hier uh, net aangeland. Nee, ik ben net ja. via uh, VR al. Ja. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik ja, ik ken het wel een beetje. op afstand. Ik loop er wel eens langs, maar ik heb oh. het nooit... Uh, maar ik ben geweest. Wat? Nee, nee, nee. We zaten dus niet ietsje verder eerst. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, dan ben je misschien gewoon met die kastkantine. Ja, de kastkantine. inderdaad. De kastkantine zat er ja, die hier tegenover. De kaart ja. ja. is er klaar. Uh, uh, tijd de... geleden alweer, hoor. Nee, die zaten, precies. Uh, ja. Die hebben we nog een, een jaar of ja. zo meegemaakt hier. Ja, twee jaar geleden zo. Is die uh, patten? Ja, nou, langer. Wanneer? Ja, Taart gaat snel. Ja, man. Ja, en, ja, die zit hier. Uh, ja, ik weet precies. Met, uh, ja. Ja. Ja. ja, en hoe lang zit dit dan hier dan? Zijn uh, nou, ik heb dat toevallig nog even opgezonden. Het is uh, winter, uh, december 2018. Nee, dat meen je niet. voor de baan Ja, niemand ik... had verwacht dat het zo lang... Uh... Nee, nee, nee, ik woon hier echt wel eens. Zien eruit oh. uh, bij dat gebouw ja, wacht, Waar woon je dan? Nee, nee, ik woon in Oost, oh, nee, maar bedoel, ik heb hier wel eens op een uh, locatie uh, bij dat gewerkt. Oh, dus. zo. Ja. ja, dus vandaar. Maar ja, nee, nou, was schaam. Schaam. Ja. En wat is je de eerste ja. indruk uh, van het geheel hier? Relaxed. Ja, <laughs> gewoon relaxed. Gewoon relaxed. Ook. <laughs> ja, ja. De vaarbeschot. is dat er ook nog pizza's komen zometeen. Ja, maar ook inderdaad in maar in, in, in, in, in in Dat is best wel een beetje een afgelegen... Nee, het is, ja, ja, is, ja, is eigenlijk dicht bij de stad. Ja dat, ja, dat weet ik. Maar als je ja. iemand iemand zegt vaart, mensen hebben daar geen benul van. Nee, daar ook inderdaad ja. nog... Vijf uh... minuten van het Vollenpark. Ja, ja nee, ja, goed. Mensen zijn zeer in vaart natuurlijk als oh, de uithoek okay. van ja, best. Ja, dus luisteraar, kom dan gewoon hier het is hartstikke dichtbij. Ja, of, ja. ja, Nee, precies. Dus dat, nee, ik ben enthousiast. Dus, uh, Goed zo. Ja. Maar, uh, en, uh, oh ja, jij komt via. Ja, via Udol. Dus dacht misschien ook nog even kunnen helpen met dan dan dat. Uh, het nou, met hij heeft een al hulp van andere vrouw. Ja, ja, weet ik. Ja. Dat is een veel mooiere vrouw. Ja, ja, oh nee, dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Ja, dat heb ik gelijk. Ja, dat heb voor mij niet gelijk. ik gaat gewoon lekker zuipen. Ja toch, we gaan het lekker op de zuiver zetten. allemaal Ik ja, heb het allemaal weer goed. Ja. Dankjewel. Hoe heet je eigenlijk? Uh, Fatima. Fatima. Ja, oh, Fatima welkom Ja, dankjewel. Is het al. Uh... Oh kijk, de geluidsman uh, is nu bezig om uh, alles om te bouwen. Zo, zijn we er al klaar voor? Uh... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat al best wel snel, uh, snel is met haar, uh... Oh, die moet nog een beetje inpluggen, Met de noise. Ja. En ik zie iemand die al helemaal gestaleerd. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, so, so, wired, wired up. Ja, ziet er wel serieus... Uh, maar die kan je zo inpluggen. Die is een beetje cyber uh, <laughs> geworden. Ja, het lijkt alsof hij zo'n... Uh, zo'n uh, zo keel... Uh, ja, zo'n... Uh, ja, zo'n keel-inplantaat. <laughs> zo'n robotstemmetje in een keer ja, eruit. Ja, ja. Uh, uh, dus misschien moet je hem maar even interviewen? Uh, ja, zat, uh, oh. ik heb het al eerder geprobeerd, maar ja? hij zat uh, in een opperste voorbereiding. Ah, op de, de rode, dus ja. hij ja. was niet welkom. Oké. Okay. Ah. Kijk, normaal gesproken is dat natuurlijk uh, favoriete plek van de uh, uh, in de weg. Maar uh, voor deze keer <laughs> hebben we dan toch maar een beetje respect voor de kunstenaar. Oh ja. Even voor deze ene keer, hoor. De eerste keer dan. Nou, vooruit. Het niet te moeilijk lopen doen. Uh, allemaal, ja. Uh. Dus. Maar ja. heb je al een beetje uitdaging achter de rug of uh, qua geluid? Uh, ja, Ik heb allerlei uitdagingen achter de rug. Oh, ja. ja. Qua geluid? Ja. je uh, bedoelt uh, geluidstechnicus, technisch. Ja, technicus. Ja, tech, tech, tech, ja, ja. Ik, heb, ik heb een half jaar, een heel... carrière van een half jaar terug. En daarna moest ik op. En nou opdonderen. zou je voor de leeuwen worden gegooid eigenlijk hier. Ja, inderdaad. Ja, Het zit helemaal waar. Maar, als je maar een half jaar, toen moest je al donderen? <laughs> Echt waar? Half jaar? Een halfjaartje, ja? Dat oh, ja, wat maar een stelletje. Enkels, ik dacht dat jij al uh, langer zat. Wat? Huh? Ik dacht dat je al was langer was. Nee, nee, half ja. Ik... ja. Oké, okay, nou, uh, we hebben hier een uh, hele goede geluidsman <laughs> op Radio Patapoel aanwezig en uh, die zoekt werk. Nee, nee, ik zoek geen werk. Oh, shit. <laughs> ik, ik heb, een ik heb pauzes. Geluidstechnicus heet pauze. <laughs> Heeft even geen zin meer. Genoeg verdiend. Ja, ja, Voor verdiend. de komende zes maanden. <laughs> Alleen maar leuk alleen nog maar leuke dingen nee ja, maar, hey, maar uh, we werden beschoten door uh, oh ja door die oude gek van die uh, niet koop... Uh, oh dat is ah ja nou dan zou ik die maar eens even gaan terugpakken denk ik. oh wacht oh ja dat ga gaat ze serieus, serieus ze begin beginnen gaan hier de via, denk ik. Ja, ja, ah, ja toch wel oh, ja uh, oh, nou we kunnen nog wel heel even wachten denk ik Even bouwen wij een vallen. Hey, uh, liep jij te schieten? Godverdomme net, huh? Ja. Liep te schieten? Ik liep jou te schieten, ja. Waarom? En Dat is uh, dat nou, is een probleem met de, de, de um, free area. Oh. Nou, ik, ben nou, ik ben een chroniqueur, een stadchroniqueur. Oh. Ja, en ik van. doe helemaal niks met die foto's <laughs> en, en ik laat ze na. Over twintig over, over jaar wordt er een keer naar gekeken. Ik ja. doe helemaal niks meer. Nee, van maar mee. stuur ze even naar mij dan. Gooi mee, ja, ik archive uh, dingen. Oh, oh, doe ik, jij uh, ze dat? Uh, ja, ik maak van die pakketjes met geluid en beeld. Ja, en ja. En dan, en uh, ik, ik vraag een kimbel of of of of, of, of of of van die van die hoortjes. Uh. Ja. Van ons aan, dan weet je, eigenlijk moet je al die mensen moeten hier gefotografeerd worden en dan, en dan met van die hondjes of zo. Ja, ja, ja. Maar je, hebt al, je kan je toch met je telefoon, kan je toch met zo'n filter of zo? Dat doen ja, dat, met, dat heb ik ook wel eens of gedaan. Moet je dan TikTok doen of Nee, dat kan je ook doen. Met, je kan uh, Met een iPhone dan kan je zo'n filter erop loslaten en dan ja. word je heel erg eng. Ja. En, uh, ja, ik heb mezelf keer teruggezien en uh, nee, ja, ik uh, zie allemaal mensen op, op Facebook ja, een, uh, en TikTok. Ik ben een man, werd ik opeens. Ja, dat is, uh, ik ook, ik ben natuurlijk heel Ik wou ja, dat ik naar was. Anders? Nou ja, ik verdenk mezelf eigenlijk wel van dat ik af en toe best wel behoorlijk naar ben. Maar, uh, nou weet je, ik, uh, ik radicaliseer. Kijk ah. eens, dat hebben we uh, en, nodig. En, en dat is best nou, dus, ja, nou, dus, erg. Oh nee, we kunnen gaat even optreden. Nee, Maar ja, Shoko uh, gaat, ja, gaat zo optreden. Ja, en ik vraag maar me af, uh... je hebt verstand daarvan hè? Nee. Maar is, nee wacht, ja. ik dacht dat ik een analoge synthesizer zag. Nee, die kan niet zo. Ja. Nee, dat is het niet, hey, jammer. Nee, zijn analoge effecten zijn er. Ja. Ik zal eens even kijken of er... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is één nee. grote feedback herrie. Uh, ja, het, uh... je wordt gewoon nooit, ja. ja. ja ja fucking okay. Noise. Ja, ja ja met die uh, fucking pieter met die is helemaal cyborg geworden hè? Ja. zie je dat ja ja ja en uh, hey, maar uh, er was uh, ook nog optreden van ene Piet uh, leegwater was ja. je dan hoe ja, ja, ja, ja dat ja. heb gemist jammer ja dat was uh, totaal uh, wekko uh, ja. geweldig hoor. ja ik, ik zag het ik, moerde, ik zag het al op uh, ja. internet ja, ik denk ik ja ja blij ja, ja, dat terug luisteren nog. ga ik radio patapata poe opgenomen uitgezonden direct uitgezonden ja jong dat is een groot voordeel als je dan stopdrukte mee maken ja. Het is wel ideaal, ja. Ja, dat radio pat op. Goed. Ik zal Kimbo vragen of hij een keer wat kan uh, ontsluiten. Oh ja. Hey, eh mooie je Hey, Going to start Where should we plug in already? Should, uh, well, yeah, need to uh, sound check a little bit. Ha, ah, oké. Okay. Even uh, geluidscheck. Uh, ja. Yeah. Mic check. Ja. Yeah. Dus je wordt direct maar, uitgezonden. Uh, ja. Nou, dan ga ik aan mijn vriendin vragen om het uh, op te nemen. Dankjewel. Oh, nu is er ook. Ah, uh, ja. ah wat goed hè. Hey. De Soundcheck is nog bezig, dus we kunnen nog even met je doorpraten. Of is die nog, uh, ja, we is nog steeds live op Radio Paddenkoen. Oh ja, ik kan natuurlijk nog even dat we... We zijn op de Green Tribe. We worden uh, wel overspoeld overspoeld door... ...chokken, uh, noemen en bieteren. Noise en poetry. Ik uh, vraag me ondertussen of, of we ons zorgen moeten maken over... Pieter, want die is een beetje cyborg uh, geworden. Eén microfoon. Ah, ah, ah, ah. Ah, um, ah, ah, ah. Hallo, hallo, hallo. Nou, er gaat nog helemaal niks gebeuren. Nou ja, ik. Uh, het gaat zo beginnen, denk ik. Doe nou weten Pieter, nee, no, ik weet het niet. Ik was een beetje because want hij is een cyborg. Wat want... Uh, oh, uh, Ja, Peter is nog uh, kwijt. Ja, uh, oh, yes. uh, yeah, Peter de Cyborg. Nee, hey, uh, uh, we zijn op zoek naar een Cyborg. Yeah, a, there cyborg? Ja, er was een Cyborg. He has to be on stage. When I see one, I let the cyborg know. <laughs> yeah, yeah, Ah, here he is. The cyborg. Do he? I have no idea. Oh, yeah, that's. We're gonna make the sun disappear. Uh, welcome, all. So we have uh, two things to depress you with <laughs> the noise and poetry <laughs> noise by Shoko the poetry by Lloyd Byron, Edgar Allan Poe, William Butler Yeats and me so, uh, ready when you are Shoko I'm me, You're Well Well, well, well, well, you know there you are. May I ask you what comes next? You may even know your long, long way has brought you to this time and place, so there you are. May I ask you what comes next? Is this the mirror you have wished? Is this what you have done? Your carnival is gone now stand here all alone now staring at your own reflection softly who is it who is dreaming me now what does it matter then when man does not even know these things or better does not seem to All oh, the things that you have seen and endured, nothing from out that comes wings oh. That must be blown up. Huh? Oh, be sure it shall not be forgot, but it's bent and traced forevermore by a crowd that sees it not. Through a circle that ever returns into the self-same spot. And much of madness, and more of sin, and only oh, the soul of the plot. But see, amid the mimic rout, a crawling shape intrude, a blood-red thing that writs from out the scenic solitude, It writ, It writ, with mortal pangs, the minds become its food, and the angels soft and firming fangs in human glory news. Out, out are the lights, out all, and over its quivering form, the curtain, a funeral car, comes down, with the rush of a storm, and the angels, a benevolent one, arising, inviring the flame, that the plague is the tragedy man, And it's the be here. the country. the the the the by the tighter clasps, oh god can I not save one from the pitiless way, it's all that we see or see, but a dream within a dream, thank you all, I hope you've been enjoying all little know cool noise and poetry and on another occasion but now it's time for the light again to shine thank you Nou, we zijn nog steeds live op Radio Patroon. De pizzas beginnen te stromen hier. We net uh, lekker een beetje pakken herrie met uh, poetry. Ah, die moeten we uh, opruimen natuurlijk. Zo, nou dat ging wel lekker, denk. Wat? Dat ging wel lekker. Uh, ja, ja, ik vond wel lekker. Ja, ik voel ja wel lekker. We staan helemaal van te kijken dat mensen. Uh, niet met de water gooien maar... Ja, en niet wegliepen, Ik dacht, uh, nee, ja, ja, ja, maar ik denk al de hele tijd uh, vandaag van, uh, nou, dat wordt op een gegeven moment, wordt het gewoon uh, DJ Empty uh, Field. Wie is dat? ken je niet? Empty nee, nee, nee. Field? Nee, ja, nee, nee, nee, nee ik ken niemand, niemand, want er uh, is nooit iemand. Oh. Om dat waar te nemen. Oh. Le ja, Leeg veld. Ja, daar heb ik gelukkig een beetje ervaring met uh, en met, met, met Poetry dus. <laughs> We was een ja, een glee, al een tijdje geleden. Mensen blijven lastig gedaan. Ja. Ja, ja, ja, ja, mensen. Ja, maar waar moeten ze er heen, heen al Oh, uh, uh, laat het nooit eens een uh, Is al zijn geweest de uh, Ik denk dat dat in Rotterdam geweest is in een voortgebouw. Of was het hier in uh, Door, in Dordrecht? Nee, we hebben dat daar volgens mij nog wel gedaan. We hebben we hebben gedaan in in 100 in Amsterdam. Uh, op op, op Raughorst hebben we een rentje gedaan ook uh, bij door in uh, Dordrecht in het poortgebouw in, uh, in Rotterdam inderdaad um... sorry ik je even afgelegd ja ik zag het ja wil je ook even wat zeggen in de microfoon Ben je lekker een appeltje aan het eten nou als ze niks meer zeggen. Nou, ze niks meer zeggen. Oh. Ja dat komt door jou. Jij maakt het mijn... verlegen omdat je net zo eng deed op het podium. Op het podium? Oh, dat, ik denk <laughs> maar zo voor. Dat ben ik niet. Dat is mijn... Uh... Nee. Het is een hele meneer hoor dit. Ja, dit is... ja echt. Vond je het wel leuk niet? Ja. Vond je het leuk of niet? Ja. Wil ben je alleen maar uh, ja. tegen de telefoon afslaan? was te luid. Het ja? was te luid misschien. Het was wel leuk. Ja, uh, ja, het was wel uit. Ja, maar goed. Uh, rijden, ja, het het wat deze kinderen ja. zijn wel wat gewend hoor. Oh, gelukkig. Ja. Ja. En ze hebben goede, goede begeleiding. Ja, van okay. Oh, shit. Dank je. Je krijgt zo'n stukje ja, van mij. pizza. Wat een fucking holman. ik. Ik ben... Maar jij bent recht op een stukje pizza. Ik ben ook recht op een stukje pizza, ja. En ik zou hem even bij. Ik wist niet dat je aan het uitdelen was. Nee, ik ook niet. Ik dacht dat jij gewoon met je eigen ik ook. Het is nieuwe mode. Ja, rijden. Deze vind ik zo lekker. is live. Ja, yeah, yeah. we zijn live it's op uh, Radio Potterpop. Het is pizza time. They yeah. make it here 5 years. Het uh, strictly on the ground. Maar wel echt goede pizza hè? dit. Ik weet niet of het super biologisch is, maar... We kunnen wel een reclame maken misschien voor deze pizza's. Het is een, een over die gemaakt ja, ja. met een half olievat. Het is een half olievat, dus een olievat is in tweeën geknipt. En daar hebben ze klei en uh, beton omheen gebouwd. Zo hebben ze die over gemaakt. Nee, twee ovens hebben ze gemaakt. Nee, één. Nee, die andere helft die hebben ze ergens anders... Uh, ah, ja. die is underground zeg maar. Echt 1 ton 2 uh, ja, hout Ja, Die zit onder de grond. Ja, weet ik niet. Ik weet je wat je... Anders klopt het niet hè? Kom op bij. Nou, dat klopt zoveel niet joh. Met die underground, het is echt een uh, corrupte band hoor. Ik wil eigenlijk nog maar heel even terug naar de noise and poetry namelijk. Oh, ja. Uit, ja, ja. Het heeft dus zijn wortels in, in, de, in de poetry en jazz uit de jaren 50 eigenlijk. Hè? Oh, kijkers. Oh, dat natuurlijk de... ook weer de wortels heeft in de, de troubadours traditie eigenlijk mm. weet, maar, ja. heel ver terug natuurlijk ja, ja, ja. maar dat idee maar, om, wat, wat, om, om waar, waar ben jij op geïnspireerd dan eigenlijk zelf ik bedoel je, je? waar ben je persoonlijk op geïnspireerd met jouw noise poetry ding zeg maar wat is jouw oh, ja ellen ginsburg natuurlijk uh, ellen ginsburg ellen ginsburg. Ja, ja, maar, uh, heb je bird brain ooit ja, gehoord? het gaat om onze luisteraar hè. onze luisteraar ah. weet niks uh, Ellen Gensburg was een Amerikaanse dichter. Ja. En uh, die heeft dus ook uh, ja, fantastische poëzie geschreven. Hij was trouwens heel erg beïnvloed door Walt Whitman. Dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. Oh, ja. Walt Whitman ja. is een Amerikaanse e eeuwse visionair en, en, en dichter. Ja, Ik ben een groot fan van Walt Whitman. Ja. Ik nou, heb heel veel van gehad aan, ja. Ja, aan Walt Whitman. is ja. dus, uh, ja. een profeet. Hij me zeer geïnspireerd. Ja. Ja. Volgens mij kun jij hier nu ook gewoon een half uur lang Walt Whitman oreren uit je hoofd. Nou, daar, daar ben ik op het ogenblik niet voor in de stemming. Dus ik denk maar... niet dat ik dat zou kunnen, maar theoretisch zou ik dat wel kunnen. Zou, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik ben ook nog wel van plan om, om Walt Whitman uh, op het podium nog ja, een, keer een keer te oreren. een keer met proberen. de noise. Uh, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat dat lijkt me echt wel mooi. Ja, we ja, willen dan beter oefenen. Ja. Hallo, hoi. Nou ja, iedereen schiet in een verlegenheid hier, geloof ik. Uh, nee, ik werd even afgeleid, want ik zag een bekende, moest ik even een zwaaien. Ja. ja, maar kijk, de Rebels uh, zijn wel. Oh ja, de, de Rebels de... zijn inmiddels ook gearriveerd. Nou, dat nou, wordt heel Goed. gezellig hier, het ja, is ja. erg leuk. Op de Green drive dus, uh, metrostation Henk weg. Ja. En dan, ja, uh, yeah, round the corner eigenlijk, ja. gewoon op de muziek af zou ik zeggen. Ja, en als je het Vondenpark uitfietst, water over naar links en dan uh, kom je er wel. Hmm. Gewoon doorfietsen. Ja. Tot je onder de A10 Noord bent. Dan ben je ja. ja. Proost. Ja. Proost. Dankjewel Peter. Alsjeblieft... Al, hou je nog meer over uh, Ginsburg en jouw roots? Uh, ja, nee, nee. Ik, ja. Ik, ik, ik, ben, ik ben nu zelf even afgeleid. Uh, ja. Ja, nooit nee. Nou, is wel een ding wat, uh, wat, wat, wat nog meer terug gaat komen. Je gaat dat mm. meer, uh, meer beleven. Mm. Want uh, het, het leent zich uitstekend eigenlijk, spoken word ja. noise, en noise. Ja. Kijk, weet je wat het is? Dat zijn allebei ja. niches. Noise is ja. een niche ja. en spoken word is een niche. Ja, spoken word begint een beetje uit die nichehoek te krabbelen, heb ik het idee. En het dat was, doet het, het elke tijd, maar het wordt er uh, altijd ook weer ingeschopt. was zo'n nationale bijeenkomst op een gegeven moment, toch met zo'n spoken word uh, chickie? Dacht ik. Iets met de koning of zo? Prinsesdag bedoel je? De, de, de bergreden. Nee, hoe weet dat <lacht> Sorry. <lacht> uh, nee, nee, nee, nee, nee, maken. nee, nee, nee, zich gaan. Even gaan. <lacht> <lacht> Maar, maar, maar, um, maar, maar, maar weet je wat het is? Ja. Spoken word maakt de noise interessanter voor mensen die uh, ja. niet van noise houden. Ja. En, en, en noise maakt we de spoken word interessanter voor de mensen die niet van spoken word houden. Ja, het wel van noise. Het is een, een win-win-situatie ja. Ja. eigenlijk. Win-win-win. Ja, aan alle kanten. Ja, ja, ja, ja, ja. En, ja. En we hebben er nog lekkere pizzas bij ook. Ja, ja, ja. Ja, die, die pizza's. Daar ga ik ja. me nog even. Ja, als uh, jij nog even hele Een hele rijden. ja. ja. Maar moet, uh, ik, ik... zal even regelen dat uh, de, de, de, de werkers en dat de performers, dat, die, uh, dat Jij er gewoon het goed even een het siteje langs ja, komt. Eventjes, uh, ja. Ja. Ja. Even regelen. We gaan gewoon even achterlangs hier. Um, ga ik even met... Uh, ik wil even de uh, management uh, spreken. Ja. Ja, dit is dit man Die overspannen man is het management, toch? Nou, twee overspannen mannen ondertussen. Ja. Jezus. Kijk je maar de vorige keer een gigantisch goed systeem. Ja. Maar dan moeten we het wel weer ook daar uitvoeren. Okay. Uh, want deze vrouw, die, die daar, die wil twee vegetarische zonder kaas. En twee pizza's normaal ook nog. Oké. Okay. Dus die moeten er ook daarna. Dat is wel doen. Heel veel. Get extra little you bit of, everything. You are already uh, making it very difficult for the cooks here. Yes. So uh, I would suggest you do not give too many detailed uh, uh, instructions. Instructions. Okay. Because these people are working very hard. I know. I can for see. For all of you, <laughs> and not just for you. Stop. Stop. Hey, stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Hé, hey, maar uh, ik had een verzoekje eigenlijk, van, uh, dat komt een beetje vanuit de community van de ja. makers en de werkers. Oké. Okay. Ja, die is. hebben allemaal geen tijd om uh, te wachten, omdat ze allemaal bezig zijn. Ja, om die ook pizza's te voeren. Maar zou ik een, uh, op een gegeven moment een pizzaatje ja. mee mogen nemen, dan kan ja. ik die een beetje ja. uitdelen. Ja. Aan, uh, ja? Ja. Ja, uh, ja geef maar Giel. Ik geef het ik geel, Ja. De ja zo, Nou, uh, alles in kannen en kruiken, maar jij bent ook een beetje gestrest begrijp je? Ja, want er zijn heel veel mensen die willen eten en dan moeten we ja. hetzelfde systeem hebben als wat ik vorige keer heb gedaan. Twee mensen bestellen, zeggen ze wat ze erop willen hebben, die ja. gaan er ook in. Ja. Dan zeg je, volgende twee, willen jullie erop? En tegen de tijd, die pizza's klaar zijn, gaan die er twee dus weer in. Ja, de twee en, uh, mensen betalen en dan, is het dus, dan kan je geen fouten maar je moet maken. Maar uh, moeten ze op een rijtje gaan staan een beetje misschien? Ook. Oh, maar ze staan daar ook soort van in twee rijtjes. Ja, dat is dus de kloer een beetje. Iedereen heeft honger, hè? Ja. ja, en dat is allemaal tegelijk natuurlijk. Dat willen ze allemaal tegelijk. En die, tegelijk. die en waren één voor één. Iets, nou, eigenlijk gaan ze per twee, maar het oven is nog net of het heet. Oh ja. Want dan kun je ze niet draaien. Oh ja. Als hij heel groot is, kun je nou, ze Nou, ik had wisselen. net een uh, stukje uh, kunnen kapen, maar dat was, uh, ik vond het wel voortreffelijk. Pizza. Het is ook echt heel lekker. Ja. saus heb ik gisteren gemaakt, is goed doorgetrokken. Uh, deeg is ook echt heel erg lekker uh, rijstgoed. Ja, ja, ja. En goede ingrediënten, hè? En geen oh. vlees, dus dan is het klaar. Ja, precies. Je hoeft ja. niet heel erg uh, op te letten. Nee, ja. precies, ja, maar dat goed is ook, uh, vind ik wel een goede gewoonte, hoor. Geen vlees... Uh, ja, snap ik. Soort ja, begrijp ik heel goed. Er zijn ja. best wel veel mensen die... Uh, en het is per se niet nodig, die ook, die ook, weet je wel. Dus, niet uh, eens per se nodig, hoor, vlees. Een goede pizza. Oh, niet. Nee. Het is wel lekker met vlees, hekel ruil, Ik heb een hekel aan rauw vlees aan mijn handen. Dan voel je... Dan heb ik deze een cadeautje voor jou? Oké, okay, ga ik wel het draaien, want ik pas ze niet. Handschoentjes. Nou, nee, nee. Echt niet? Werkt hoor. Ook bij andere nee, dingen. Nee, nee, nee, als je nee, dame nee, nee, nee, Jeanette gaat schoonmaken, werkt het ja, ook heel je? goed. Ja. Want als we je gaat plassen, dat, dan kan je niet naar de het toilet. Het voel van het vlees, dat wordt niet tegengehouden door een stukje plastic. Nee, dat weet ik. Maar als je Madame Chonets schoonmaakt... Kan het kan heel handig zijn. het was zo lekker om in mijn ogen te gaan. Maar. Ja, ik snap het. Ja, ik ik, ik, ik nee, doe het hoor. als kok te vaak, dus la, ik uh, word er een beetje moeilijk van. Ja, uh, ik la, heb meerdere malen per week, moet ik soms knoflook oh. en chili. Dus als je dat elke dag ja, hebt, ja, na ja, drie dagen, ja, ja. dan is het wel Ja, dan doe je wel handschoentjes, je wel handschoentjes aan. Uh, handschoentjes aan. Ja, ja, ja. Laatst weer dacht ik, weet je, het Jeanette, zijn gewoon Spaanse pepers. Doe er maar eventjes, even twee. Nou, toch nog last hoor, ja, na, na hoor. een uur. Ja, ja. ja scheelt. Maar zit hier ook een beetje pepertjes in? Uh, ik beetje alleen maar geen, uh, rode paprika. Ik heb hm. Zelf wel als je wilt een beetje chilipeper. Dan heb je twee druppels echt genoeg. Oh, je hebt Dit is voor mezelf. Druppel, uh, heb ik altijd bij me. Ja, dat zeg soms ook even een even In de restaurant een restaurant op tafel dat vinden vind dan heel apart drankje. Wat is dat? Wat zit daar in we dat rode flesje? Ja, dat is you heel pittig. Spice. Ja, ik vind dat wel lekker. Okay. Ik druppel het overal bij. Mm, ja. Oké, okay. nou oh, dat is een uh, mooie, mm -hmm. mooie gewoonte. Ja, ik neem dat mee in de tas. En als we naar het eten gaan of ik heb ergens, ik zeg wat. Ik wil iets eten, doe ik gewoon 1, 2 druppeltjes erop. En als ik ergens ga koken of zo, voor mensen, dan zeg ik: Oh, hier, kijk, druppel, druppel, klaar. En een beetje spijzen. Ja, ja, ja. Nou ja, dat wil ik ook wel zo. Is niet moeilijk, je pakt olie, je maakt het ongeveer 80 graden, je gooit er chilipoeder in, je laat het trekken, niet verbranden. Poeder. Chili poeder. poeder, chili poeder. kan ja? ook chili flakes pakken, maar chili poeder geeft mooie smaak. Moet je niet gewoon uh, een pepertje en een dat, Nee Nee, dat is namelijk vochtig. En dan, ga, dan krijg je waarschijnlijk ook nog... Hoe oh, heet dat ook weer uh, Dat heeft een naam. Uh, daar kom ik zo meteen misschien op. Daar kan je ziek van worden. Uh, oh. En die vocht, die gaat, dat kan je niet opnemen door, door olie. Dus dan kan het alsnog gaan schimmelen of rotten. Oh. En het, dan krijg je... Nou heet het Ze nou weer. gewoon echt gedroogd zijn. Ja, eigenlijk wel. En als je het vochtig doet, dan kan wel. Maar dan moet je het binnen een paar dagen opmaken. Nee, nee, nee, nee. Ja. Um, ik weet even de naam niet ervan. Iets met een B. Maar um, wat, je, wat je kan doen. Ja, ja, juist, boterlissen. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar dat kan... Kan je het voor de grap, maar... Nee, botulisme, eh? ja, dat, dat is eh, dat. Maar dat is toch met het... meren uh, en dode vissen en zo. Nee, maar dat, dat gebeurt dus met door, door uh, pepers, als je ja. die op olie zet, of andere dingen volgens mij ook zo olie, maar vooral met pepers. Mm. De clue is als je verse pepers gebruikt, ja. dan kan je dat wel doen, maar dan moet je het of invriezen... Dan stop je ja. dat proces van schimmel. Oh, ja, ja, ja, ja. Want er komt lucht bij. En olie en lucht, dit doet ja. niks. Maar olie uh, water en lucht, zuurstof en bacteriën doen wel wat. Ja, ja, ja, ja. Dus ik doe het, ik, als ja. ik dat doe, dan doe ik het in de vriezer en dan hak ik gewoon een stukje uit. Ja. Maar meestal gebruik ik gewoon rode, rode, rode chilipeper, ja. poeder. En dat uh, laat ik trekken en dan giet ik het eraf, als het hm. ware. En dan laat ik het bezinken. Maar of dan ik, kan uh, je ook dan met andere... Ik heb alles. alles... Ik heb zo'n Chinese... kerrypoeder okay, kan je ook gebruiken. Ik vind het niet zo lekker. Ik heb Chinese peper staan. Nou, mm -hmm. die is ook van het poeder. Ja. Nou, dat echt een, een vleugje. En denk ik, wauw, ja, weet je kan, al, dus kan je dan gewoon dan op olie doen? Ik zeg er wel 80, bij, ongeveer 80 graden. Hoe weet je dat dan, dat het ja, 80 graden ja, is? Je kan het gewoon uh, je kan het een beetje zien als je een klein beetje poeder erin doet. Dat doe je de hele tijd tot het een klein beetje gaat bruisen. Een klein beetje. Klein beetje. En blijven roeren, want anders dan, dan, dan, snap je? Dan is die olie niet overal even heet. Nee. Blijven roeren, op een gegeven moment zet je die gas gewoon uit. Uh -huh. En dan gooi je die poeder erbij. En door dat gas heel laag staat, blijft het nog heet en dan trekt die smaak goed door. En dan laat je het koud worden okay. en dan roei je soms nog door en dan ga je het afgieten of je laat het door een koffiefilter of zo. Ja, ja, ja. Dan heb je prachtig mooie olie. Ik gebruik oh. alleen verse poeder nou, en verse is, olie. Uh, we ja. gaan helemaal culinair. Ik snap het. Tips geven op Radio Ik doe dit al meer dan 20 jaar. Tja man. Ja. Ik maak soms ook ja, gewoon het, hele lekkere uh, pesto en dan kun je het gewoon invriezen. Ja, ja, ja Weet je? Of je ja, maakt een mooie, mooie olie met verse pepers of knoflookolie. Ja, ja. Soms wil je verse knoflook hebben. Ja. Toch? Nee, dat kan je ja. niet. Want als je het invriezen in olie, heb je dus nog steeds verse knoflookolie. De smaak van ja, ja, ja. dat het rauw is. Want dan moet je het gaar maken. Ja, ja, ja. En dat wil ik soms niet. Want soms die rauwe ja, knoflookolie ja, ja, ja. kunnen gebruiken om iets te bakken. Ik vind, het, oh, ja. ik vind rauwe knoflook, hè. Als je een broodje kaas met uh, rauwe knoflook... Ja. Zo, dat is lekker man. Nou, nog een tip voor de mensen thuis en voor jou. Ah. Uh, mensen in Nederland eten voor de knoflook. Over het ja, algemeen. Het zelf, voor ja. Knoflook, voor het ja. Het. Nou ja, in China wordt uh, knoflook ineens verscheept die mensen al 1, 2 jaar oud is. En, dat is. en dat is de knoflook die wij in Nederland kennen als knoflook. Ja. Uh, dus we zijn eigenlijk gewoon een heel dom volk, want we hebben zelf hele goede verse knoflook. En die verkopen ja. allemaal in Polen, Oekraïne, Frankrijk, Italië. Die dus Nederlandse... de mooiste knoflook die wij hebben, die versturen ja. we gewoon weg. Ja, en dan kopen we vooral landbouw, de in het slaat nergens op. Die Nederlandse landbouwer begrijpt echt helemaal niemand iets van, want het slaat echt helemaal nergens op. Ja, maar het is heel raar, want die mensen in, in Balkense gemaakt... landen, ja. landen hebben veel ja. minder geld, maar die hebben ja. er toch ervoor over om dure knoflak te kopen, die is en lekkerder, ja. beter en je gaat er niet van stinken. Want oude knoflook die geeft een ja, soort is, stof, een uh, zilverzuur ja, geloof ik, knoflook. en daardoor ga je stinken uit je poriën. Oh. Oh, dat is, weet je? Volgens mij oh. komt dat door, door ja, vampirfilms. Chilco, die had hier hele lekkere knoflook. Uh, vers uit de grond. Ja, ja ik snap het. Ja, tweede, dan moet je... Die saus dus heb ik gisteren het, gemaakt. Tweede, tweede jaar is het pas toch, dat je dan kan oogsten ofzo? zo? Uh, dat weet ik niet. Mijn moeder had vroeger wel een tuintje, maar daar heb ik niet op gelet, dat was okay. nog te jong. No. Maar als je die saus gewoon eet nu, yeah. dan, uh, en morgen, ja. dan wil ik niemand dat je knoflook gegeten. En als je dat met oude knoflook doet, dan ga je ervan stinken. Dat je ja, ploet... Ik vind dat nooit zo erg hoor. Ik vind ja, wel. Ik dus wel. knoflook stinken. Ik, ik eet uh, bijna dagelijks wel rauw knoflook hier en daar. Je schept een band toch? Ja, maar ik vind <lacht> het ook niet lekker. Het is, het is, die, die knoflook is niet lekker. Ja, Hij smaakt ja, niet dat goed. Zwaar, het is gewoon ja. oud. Ja, dat ik zie dat iemand. Ja, iemand kon niet ja, langer wachten goeie. met pizza. Uh, ja. als is mijn chips gaan eten. <lacht> maar maar uh, heb je dan een tip als wij echte knoflook willen? Waar, waar, is dat dan bij de e Eco Plaza? Ja, ook, zo. maar gewoon groen. Je moet gewoon nooit knoflook uit China kopen, klaar. Ja, maar hoe weet je nou? Ja, oké, okay, alle supermarkten. Meestal dus niet in de supermarkt kopen, klaar. Ja, precies, of ja, verse ja, knoflook kopen. Bij de Jumbo heb ik het wel eens gezien, bij Albert Heijn, heb je Ein. Ja, maar knoflook, koop daar dus niet, Lidl, dat zijn de grootste criminelen ja, van de, Lidl, de Nederlandse Volkspartij. De, Lidl, de, Lidl, de Lidl, Lidl ook, het zijn allemaal criminelen die maar toch, toch harde laatste, wel, wel verse Opzal knoflook die kutsupermarkten en er wordt geen reclame gemaakt van supermarkten. Zo, Godverdomme, zeg hij nee. wat zullen we nou hebben? Wat dan? Dat doe even normaal, man. Hoezo? Ga je een beetje reclame zitten maken voor die kutsupermarkten? Kijk, daarom zeg ik meerdere. Ja. Dan moet je meerdere zeggen. Ik ga... Nee, nee, nee, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Nee, het is echt even klaar nu. Zo, jullie. Hey. Begint er eentje namen van supermarkten. Ja? Zeg je, joh. De fuck, man. Oh, okay. What? Hey, ik ben even een beetje, een beetje boos geworden, zeg. Godverdomme. Het is wel voordeel van Radio Pattenpoei, dat je gewoon boos kan worden, hè. Gewoon boos? Yeah. op de radio. Go ja? Ja, die gasten begon oh, ja. namen van uh, supermarkten te zeggen. Supermarkten? Ah ja. What de fuck, jongen? Wat denkt die nou? Oh, Kijk eens. <laughs> Hey, Barbara Mama. Hallo. hallo. <laughs> hallo. Ja, dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Mama. een beetje Ja. Oh, ja. Ja. Nee, ja, uh, jullie zijn er ook. Ja. ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja, het is een een fantastische wel, uh, plek dit. Ja het, toch? Uh, ja. Leuk om te supporten. Ja. toch? Ja. ja. Hey, en, zijn jullie met zijn jullie met uitgerukt veel stormtroepen uitgerukt vandaag of, uh, wij, wij zelf zijn gewoon met de Rebels, maar er zijn nog veel meer. Alle Rebels, uh, alle Rebels zijn hier. Geweldige artiesten. Fantastisch, joh. Ik, uh, nou, ik dus, uh, heb er ontzettend het ontzettend zien in. Ja. ja. ja. Maar dit, uh, ja, dit schijnt ook nog grappig te zijn. Maar, uh, Geen idee, we gaan het zien. Het ziet er luid Koffietes. uit. Johnny Cash gaan ze spelen, geloof ik. Ja, nou ja, dat doe ik ook wel eens. Ja, dat ja, is hartstikke mooi. Als <laughs> je stem zwaar genoeg is, dan mag het, vind ik. A ring. Of fire. Nou, ja. Je kan er ook wat anders van maken, toch? Dat ja, is dat juist ook wel leuk. Ja, dat is jullie wel toevertrouwd, inderdaad. Ik en maak, de, uh, uh, als ik een nummer doe van iemand anders, maak ik het maar altijd eigen. Ja, ja. zo is dat. Ik vind de achtergrond ook wel leuk. De planten op de achtergrond. Ja, mooi, hè. <laughs> zo, nou. Uh, ja, is het al bijna zover? Uh, dat ze. ja. we staan te potelen. ja. Ik heb niks uh, uh, uh, uh, te vertellen, nee? Oké. Nou, dan, uh, ja. Dan gaan we gaan schakelen. Nee, nee. We gaan nog een keer proberen. We schakelen. Nee, nee. Ja. Ja, nee. Is, uh, ja. Zo, we hier. Ja. Ja.